Overspel. Ja, overspel moet je leren en je leert door het te doen. Je schuldig voelen komt later wel. De geur van je haar... Ga je gedichten schrijven voor je geliefde? Nee, dat is meer, dat is meer voor het kappersvakblad. De... Oh, die het, nou, nog eens. De glans van je huid. Ja. Heb je dat gehoord? Wat? Heb je niks gehoord? Mooie boel. Ze hebben een documentatiecentrum opgeblazen. Wat vervelend. Wie, wie hebben dat gedaan? Wie? Drie keer raden. Rebe Rebellen, guerilla's. Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Miljoenen gulden van de Nederlandse belastingbetaler. Zomaar de lucht in. Foetsie, weg. Ik ben furieus. Dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Van het gebouw is helemaal niets meer over. Niets, Warnke. Ik ben razend. Zijn er doden? Doden? Vier of vijf, dacht ik. Maar geen Nederlander. Die waren allemaal op veldonderzoek. Ik ben nog nooit van mijn leven zo ziedend geweest. Verdomme! Ja, dat begrijp ik. Verdomme nog! Ik wil dat je een brief schrijft. Een brief? Aan wie? Aan wie, aan wie, aan wie, aan wie? Ja, jongen. Een beetje bij de les blijven. Een brief aan die rebellen, natuurlijk. Juist. Maar hebben die dan een adres, zeg maar? rebellen hebben vandaag de dag een adres, ja. Op zijn minst een postbus. Ach... En altijd een beetje mee zit een bank en een rekeningnummer. Jeetje. Ja, jeetje, jeetje, jeetje. Een beetje terrorist heeft vandaag de dag toch een btw-nummer... en betaalt keurig en op tijd zijn belasting. Werkt goed? Denk je dat ik het verzin? Wank en jongen, je loopt achter. Hè? En als ze het slim aanpakken, krijgen ze nog subsidie ook. Maar niet meer van mij. Van mij krijgen ze een... maar dan ook een heel gepeperde brief. Een brief? Wat willen die Lai nou eigenlijk bereiken met die laffe terreur? De samenleving ontvichten, zeg maar. Precies. Nou, en waarom? Oh, ja, uh, om de boeren en arbeiders te helpen, als ik me niet vergis. Juist, heel goed. En nu wil ik van jou weten, Warken. Wat heeft onze Gerrit Rietveld de Peruaanse boeren en arbeiders misdaan? Nou, nou, pardon? Ik vroeg je dus, wat heeft Rietveld de Peruaanse boeren en arbeiders misdaan? Verdomme! Ik heb om eerlijk de waarheid te zeggen ge geen idee. Ik geloof niet dat Rietveld ooit in Peru is geweest, maar ja, dat, dat moet ik even laten checken natuurlijk. Checken, he onzin. Waar Rietveld overal is geweest, mijn god, dat weet ik ook niet. Punt is, wat heeft de beste man de mensen hier misdaan? Dat wil ik weten. En waarom moesten ze een unieke replica van een Rietveldstoel opblazen? Waartoe dient dat? Wat willen ze daarmee bereiken? Nog koffie. Maanden ben ik ermee bezig geweest, ik maanden. Weet ik, weet ik heb de Haag gek gezeurd. Eerst bij BZ, die denken trouwens ook dat ze god op aarde zijn. Hè? Toen OCNW. En, en toen bij ontwikkelingssamenwerking. Ja, en voor wie Jean, voor, voor wie, ben je er nog? Luister je nog? nog? en naar oor. Ja, ik deed het niet voor mezelf. Hè? Ik heb in de Haag gezegd, als we het vlaggenschip van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking serieus nemen... ...heb ik Nederlands design nodig. Stipuleer dat ook in die brief, hè. Ja, het is, genoteerd. Het is ja. genoteerd. Als je aan Nederlands design denkt, dan denk je toch aan Rietveld. Ik wil dat je protesten aantekent tegen het opblazen van een unieke replica. Momentje. Hoezo? Replica's zijn toch nooit uniek, zeg maar? Frank, luister. Als ik jou zeg dat dit een unieke replica is, dan is dat een unieke replica. Ik bedoel, dan kun je dat van me aannemen, ja? Ja. ja noteer maar. Dat de Nederlandse staat krachtig protesteert tegen het opblazen van een unieke replica van dat klassieke rietveldstoel. Punt. Dat de strijd om een rechtvaardiger samenleving niet gebaat is bij dergelijke methoden... ...en dat we uiteraard de doden en gewonden betreuren. Nou, en de rest is standaard. Mijn god, wat een ellende. Wat een ellende. Even, even zitten. Even, even niks. Even, even, even. Gewoon rust. Rust. Ja. Maar moeten we niet eerst met Den Haag overleggen? Den Haag, dan we hebben geen tijd om op Den Haag te wachten. Als we daar moeten wachten, zijn we straks allemaal dood. Echt allemaal dood, hoor je me? En heb je dan je zin, als er ooit een genocide plaatsvindt, ja... ...hebben we dat te danken aan de mensenrechten. Ja, daar, daar zit wat in. Ja, daar zit wat in, daar zit wat in. Als er geen mensenrechten waren geweest, ja... Hadden ah, we nog een pracht van het documentatiecentrum Jean-Baptiste Warnke. Ja, kijk maar niet of je het in Keulen hoort donderen. En zonder mensenrechten hadden we hier niet met tienduizenden doden gezeten. Alleen Den Haag, Den Haag begrijpt dat niet. Ze denken daar dat zelfhaat een bewijs is van intellectuele moed. Ja, ja dat, dat schijnen ze daar te denken. Mama. Bam, mama. Kopie. Huh. Huh? En Heel, heel mooi zelfs, ja. Blijf een replicage. Nee, nee. Hé, hey Jean. Jean nee. wordt eens wakker. Nee. nee. Hé, hey Jean, hou eens op. Nee, nee, niet doen, niet doen. Rustig dan, maar is er is niks aan de hand. Waar ben ik? Hier is Jean, bij mij. Oh. Sorry. Sorry, ik heb, ik heb gedroomd, zeg maar. Ja, jij maakt je ook veel te druk op kantoor. Hoe nou, denk je? Denk je, ik weet het zeker. Je hoeft toch niet alle ellende van de wereld op je schouders te nemen? Niemand kan dat van jou verlangen. Ja, maar de chef. Oh, de chef, die kan zoveel willen. Je had het bezoek toch tot in de puntjes geregeld. Met, met, met wat al niet? Met een barbecue en met, met, met dat koor. Wel een koor? Het koor waarvoor je van de week op stap bent geweest. Hm? Nou, geen idee wat er de laatste tijd met je is, maar het gaat niet goed. Dat is onzin. Niks onzin. Je vergeet dat koor. En je bent misschien ook alweer vergeten dat de huishoudster je eergisteravond in je onderbroek tussen de rozen heeft gezien? Oh. Luister, Jean. Mij kan het niet schelen, hoor. Maar het lijkt me niet zo comfortabel voor jezelf. Toch? Ach. Als jij weigert om je te laten helpen... Ja, door die dwaas van dokter Steinman. Bijvoorbeeld? ja. Nou, sorry hoor, never, nooit. Nou, het is jouw leven, maar doe dan iets. Doe dan iets, iets, iets anders. Ik kan niets anders. Meneer kan niets. Anders wel voor duizenden dollars camera spullen in huis gehaald. Maar die zijn nooit weg. Helemaal niet als je ze nooit gebruikt. De foto's die je maakte in Johannesburg, die vond iedereen toch geweldig? Ik kan niet heel mijn leven lang stervende aidspatiënten blijven fotograferen. He, we moeten ook uh, leven. Leven? had je zo aan die Engelsen kunnen voorstellen. Die waren zo geïnteresseerd in je werk. Je kon zo een paar opdrachten mee naar huis nemen. Had je maanden werk. Werk wat je leuk vindt. Wat doet meneer? Rijf het nu niet op de spits. Meneer doet niets. Ik werk toch ook. Die Tassio, die zijn niet aan te slepen. Die, die leren rokken, die worden een groot succes. Dan kunnen we samen toch iets nieuws opbouwen? Ja, laten we maar gaan slapen, hè? Ja. Vlucht maar. Stop je maar weer. Morgen is het weer vroeg dag. Dan mag ik drie originele jeeps met kogelvrij glas proberen te verkopen. Heerlijk.